De verjaardag van Brammetje Braam. Brammetje Braam woonde met zijn grootmoeder, Grootje Grutjes... ...in een oude holle eikenboom in het Wiebelwoud. Op een nacht, toen alle dieren in het bos en Brammetje Braam sliepen... ...stond Grootje Grutjes op. Ze trok haar ochtendjas aan en liep op haar tenen naar de keuken. Ze stak een kaars aan en begon uitnodigingen te schrijven voor een heel bijzonder feest. De volgende ochtend werd Brammetje Braam wakker. Het deurtje in zijn hoed ging open... en Theodora Toverspin, die in de hoed van Brammetje Braam woonde, kwam naar buiten. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Brammetje, zei ze... en gaf hem een kusje op de punt van zijn neus. Dank je wel, Theodora, zei Brammetje Braam... Hij keek in zijn spiegel en vroeg... ''Vind jij dat ik groter ben geworden?'' Theodora giechelde ''Een heel klein beetje misschien.'' ''Brammetje, ik heb iets voor je gemaakt, alsjeblieft.'' ''Dank je wel,'' zei Brammetje Braam. ''Wat is het?'' ''Het is een sjaal,'' zei Theodora. ''Ik heb hem zelf gebreed. Eerst was hij lang genoeg, maar veel te smal.'' Toen heb ik geprobeerd de sjaal met een toverspreuk breder te maken. Maar in plaats daarvan werd hij heel klein. Het geeft niet hoor, zei Brammetje Braam. Ik vind hem toch wel mooi. Intussen was Grootje Gutjes zachtjes naar buiten gelopen. Ze gooide een brief door de brievenbus. Daarna klopte ze op de deur en verstopte zich achter een boom. Brammetje Braam raapte de brief op. Hij is voor mij, riep hij. Brammetje maakte de envelop open, haalde er een brief uit en begon te lezen. Lieve Brammetje Braam, ik heb een leuke verrassing voor je verjaardag. Om erachter te komen wat het is, moet je een paar opdrachten uitvoeren. Je grootje grutjes. Brammetje Braam draaide het papier om en las. Zoek een klein diertje, bijna blind... Bij wie je de volgende opdracht vindt. Ik weet wie dat is, riep Brammetje Braam: Maarten Mol. Brammetje Braam holde het bos in. Grootje Gutjes mompelde van achter de boom: Goed zo, Brammetje. Brammetje Braam kwam bij het huis van Maarten Mol en klopte op de deur. Rustig, rustig, hoorde hij een stem zeggen: Wie maakt er s'morgens vroeg al zoveel lawaai? Even later deed Maarten Mol de deur open. Hij struikelde over de drempel en viel met zijn neus op de grond. Dat is al de tiende keer vandaag dat ik struikel, zei hij. Hij stond op en veegde het vuil van zich af. Wat kan ik voor je doen, Brammetje Bram? Ik zoek de verrassing van Grootje Rutjes voor mijn verjaardag, zei Brammetje. In de brief staat dat u me de volgende opdracht geeft. O, oh, o, oh, wat was die opdracht ook alweer, zei Maartenmol. Hij moest zo diep nadenken dat hij over een boomwortel struikelde en de heuvel afrolde. Hij kwam terecht in een struik. Hm, ik weet het, riep Maarten Mol terwijl Brammetje Bram hem overeind hielp. Luister goed. Zoek een groen diertje met een kwakende stem... Wat je verder moet doen, vraag je aan hem. Maarten Mol liep terug naar zijn huis. Brammetje Bram keek hem verbaasd na. Wie zou hij bedoelen? vroeg hij aan Theodora Toverspind, die op de rand van zijn hoek zat. Wat zag je vroeg Theodora, die in haar boek met toverspreuken had zitten lezen en niet had geluisterd. Noem eens een groen dier, zei Brammetje Bram. Ik weet er wel twintig. Een rups, een springhaan, een... antwoordde Theodora toverspin. overspin. Nee, Theodora, een groen dier met een kwakende stem, zei Brammetje. Zeg dat dan, zei Theodora, een kikker natuurlijk. Ja, natuurlijk, riep Brammetje Braam, een kikker. Kom, we gaan naar kookkikker. Brammetje Braam rende naar de vrolijke vijver waar Koolkikker op het blad van een waterlelie zat. Hallo, ko. begon Brammetje. Sst, fluisterde kookkikker. Zie je die libel daar op het kroos? Ja, fluisterde Theodora toverspin. Hij ziet er heerlijk uit. Ik heb hem de hele tijd in de gaten gehouden, zei kookkikker. En ik denk dat hij net in slaap is gevallen. Wil je dat Theodora je helpt, vroeg Brammetje Braam. Ze is heel goed in libellen vangen. Koolkikker dacht dat hij geen hulp nodig had. Hij nam een grote sprong van het blad naar het kroos. Maar net toen hij de libel wilde pakken, vloog die weg. Koolkikker verdween onder water in de vrolijke vijver. Is alles goed met je? vroeg Brammetje Braam, want hij zag Koolkikker niet meer. Maar een ogenblik later kwam hij toch proestend boven water. Brammetje Braam trok hem lachend aan de kant. Weet jij wat de volgende opdracht van Grootje Rutjes is, vroeg hij. Natuurlijk weet ik dat, zei Kookkikker, terwijl hij zich met een eikenblad afdroogde. Luister goed. Zoek een dier dat slimmer is dan een vos. Het verstandigste dier in het hele bos. Ik weet het, riep Brammetje braamblij. Dat is Willem Wijsneus, de oude wijze uil. Brammetje holde naar het huisje van Willem Wijsneus. De oude uil sliep, want hij had de hele nacht zitten nadenken. Willem, wakker worden, riep Brammetje Braam. Hé, hey, uh, oh, hallo Brammetje, was je feest leuk? Vroeg de uil. Welk feest? Vroeg Brammetje. Wat voor dag is het vandaag? Vroeg de uil. Het is mijn verjaardag, zei Brammetje Braam. Dat is waar, zei Willem Wijsneus, en ik heb hier iets voor je, van grootje gutjes. En hij gaf Brammetje Braam een envelop. Brammetje Braam maakte de envelop open en las op een kaart dat hij uitgenodigd was voor zijn eigen verjaardagsfeest. Brammetje Braam rende zo hard hij kon terug naar de oude holle eikenboom waar hij woonde. Hij liep de keuken in. Hoera, hoera, riepen al zijn vrienden. Lang leven Brammetje Bram. Grootje Grutjes had alle goede vrienden van Brammetje uitgenodigd om zijn verjaardag te komen vieren. En ze waren er allemaal. Driekus Droef, Ko Kikker en Maarten Mol. Wouter Wonderwinkel speelde op zijn zelfgemaakte instrument en alle dieren zongen het lied dat Pieter Paddenstoel had geschreven. Grootje Gutjes stak de kaarsjes aan op de verjaardagstaart die zo hoog was dat Brammetje Braam op de tafel moest gaan staan om de kaarsjes uit te blazen. Er werd op de deur geklopt. En wie stapte er binnen? Het was Willem Wijsneus. Hij heigde en zei, ik ben toch niet te laat voor het feest. Ik kan niet meer zo hard lopen als jij Brammetje. Het is goed hoor, lachte Brammetje Braam. U bent net op tijd. We gaan net aan de taart beginnen. Al zijn vrienden zongen, lang zal hij leven. Brammetje gaf iedereen een groot stuk taart. Theodora deelde haar stuk taart met de kleinste dieren van het bos, die ook waren gekomen. Iedereen was het erover eens dat dit het leukste verjaardagsfeest was dat er ooit in het Wiebelwoud was geweest.